De inbreker. Dan nu inbreken dus maar. En dat doen we samen met Glimmie en zijn maat Bonk. Hun dieve pap, dat wordt gekruist door de bankier van Borsen die ze vraagt om zijn weggelopen stiefdochter op te sporen. En dat is een klusje wat ze behoorlijk wat geld oplevert. Dus daar hebben ze met z'n tweeën wel trek in. Het een en ander blijkt eigenlijk heel anders in elkaar te zitten dan de bankier ze heeft voorgeschoteld. En rijden. Nou, veel. Hoe lang zit ik nou in de businessboek? book? lang. Precies. Al jaren pluk ik twee keer per seizoen voor zo'n 40 mil steentjes van een rijke, zieke oude kip. Mooi, degelijk vakwerk. Ik zoek de kippen op mijn gemakje zelf uit. En. idee? Precies zo'n 80 mil per jaar belastingvrij. Een leven als een luister per Nou, hoeveel? Niks, verdomme. Geen glimmertje. Nog eens bel de knopje te bekennen. Hop! Yep. Ja, oliebol. Eén keer ga ik de tip zelf niet na. tip was hartzuiver. Ja. Ze zijn er Nog eens zo'n een tip, bonk, we daar een mooie wij. Ik vraagt de meneer naar je in alle kroeg op de dijk. Open en bloot, iedereen weet het. Wat voor een meneer? Oh, een hele dure. Hé, hey, kijk, daar gaat hij. Hoe vroeg die naar me? Waar ken ik meneer Burg vinden? Dat is vreemd. Ken jij iemand die bij meneer Burg doet? Meneer Burg? <laughs> oh, je gaat toch wel. Bedankt, je je hebt me niet gezien. Oké, okay, bon, zit meneer. We gaan even praten met die eikel. Jourdan, ja. zastuurder. Jourdan, zastuurder. Uh, kunnen we misschien zeggen waar ik de heer Burg kan vinden? Hier. Heer Burg. Dat tafel. Olly, ik ken de recep. Mijn beeld. Hey, wel. We kunnen misschien beter onder vier ogen. Bong blijft. Als u weet. Mijn naam is Van u Alsjeblieft. President, directeur, Financiële Unie. Nou, Daar is niet meer. Meneer Burg, ik geef u naam van mijn advocaat, meneer Van Sprange. Ik wil u een voorstel doen. Mijn dochter, of liever mijn stiefdochter, Fanny is verdwenen. Haar vader en moeder zijn al jaren dood. Ik ben een voogd. Ik wil dat u haar squirt en terugbrengt. Waarom ja. ik? Politie lijkt... Me. Natuurlijk, uh... ik heb natuurlijk grote waardering voor de politie. Maar ja, u begrijpt, politie en de pers. Vani van, is nogal een moeilijk meisje. Ze heeft in het verleden met name nog wel eens een opspraak gebracht... ...en op het ogenblik kan ik dergelijke uh, negatieve publiciteit bijzonder slecht gebruiken. Nou, noemde meester van Spranger laatst wel een partijtje uw naam. Ja, van Sprang heeft mij uh, in de tijd is bijgestaan... ...in een betreurenswaardig de justitie. Dit is er. Nee, ik geloof ik niet. Nooit gezien. Jij? Van is verslaafd aan drugs en zo. En nu dacht ik, misschien dat u via een relatie of een handelij. Oh, dacht u dat? In dit doosje zitten drie bankbiljetten van duizend gulden. Uw honorarium en onkosten. Als dat niet voldoende is, dan zien we wel verder. Wat doe je je? Het is geen kattenpeging, wat jij Zeer ja, Zeker niet. Een dag in de week. Goed, ik doe het. En als ik gevonden heb? Dan stelt u mij op de hoogte en ik zorg voor de rest. Wat is aan de Goedenavond. Ik kan natuurlijk altijd nog naar de politie gaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Goedenavond. Nou, hoe is ik? Alsjeblieft, drie al je, dat zonder een centje pijn. Oh, dit stinkt. Ja. Wat? Laat... Dit stinkt als zeven strom. Ik haak niks. Ben je gek? Die vent is maf. Hey. Pilsje, Polly. Komt eraan, stoer. Mag ik? Nee. Dat soort geintjes moet je met mij niet uithalen, Grimie, dat weet je toch? En de briefje met zijn ding van mijn spullen had blijven, weet jij toch? Mm. Lief zijn hoor. Dan moet je eens goed naar me luisteren, Grimie. Ik ken je ding, mag je dat weet je. Hè? Nou, boom, zit even een gevoelige plaat, op. Blijf gauw Wat heb jij met die van Bossen besproken? Dat ging jou dat dan. Niemand die me drukt als te praten zonder de politie, meneer Ik zal een kaart met je spelen, Glimmy. Die van Bos is linkerzoek, Te link voor jou en voor mij. Geloof me, het kan je je kop kosten. Nou, hoe open het mannenbad. But... Ik bluf niet, Glimmy, Er is de zaak besmerigend en te gevaarlijk voor. Wees is nou verstandig, man. Wat heb je met je vent besproken. Kom maar. Bank? Oké. Okay. Als dat zo gevaarlijk is, die meneer wil een avond op de dijk doorbrengen. Om ik een paar goede plekjes te laten zien. Ja, dat zou wel. Ik heb je gewaarschuwd. Bedankt voor je pilsje. Wat gebeurt hier nou? Waarom zou zo'n weglopen mokkel jou je kop kosten? Dat weet ik niet. Ik wil er wel goed naar uitkijken. Kom maar. Adrian. Kijk, Bonkje, die rijke patsen deugt natuurlijk voor die cent. Die denken dat wij twee nieuwsige oplichtjes zijn? Die die rooien van de meteen uitgeven en het meisje niet gaan zoeken. Ja, precies. <laughs> maar we gaan die hier nu juist wel zoeken. Huh? En van die boel blijven we mooi af. Hè? Huh? Is een vak. Hij begreep zich niet op zijpaden. Dus volgens jou is het geen chanteur. Overigens een merkwaardig dossier. Verdacht van een hele serie inbraken en maar eenmaal veroordeeld. Tja, handige sodemieter hè? Een hoop schepper. Nee, met z'n mes jacht hij iedereen de stuipende op het lijf. Maar als hij één druppeltje bloed ziet, zakt hij bewusteloos in elkaar. Glimmi zal nooit iemand van kant maken. Toch is het maar niet duidelijk hoe je in het schema van Van Borzen past. Ja, mij ook niet. Maar het zou me erg helpen als ik me wat meer over die Van Borsen zou kunnen vertellen. Het spijt me, Van Hol, we hebben strikte orders. Ja, hoe kan ik nou een onderzoek leiden als ik niet over bepaalde gegevens mag beschikken? Van Bossen is mijn zaak. Jij moet je uitsluitend met die Glimmy bezighouden. Rapporteer mij elke stap die die zet. Succes, Van Hol. zeg eh. Uh... Hey, Mimi. Hey. Heb je die wel eens gezien? Wie is dat? Een gelove. diep. Hmm. De schaapdiep. Hij valt uit. Hij wel. Hehehehe. <laughs> hey, Therese, het is laat voor het weekend. Hij hey, met Durex meer, man. <laughs> hey, man. Wil je wat man? Heb je deze wel eens gezien? Wat een Vijf en een jaar. <laughs> niet ben we hey. me Willem? Nee, wie ben we ben ik je gabber? Nou, ben ik je gabbertje of niet? Jij nee, bent mijn gabber en ik prik die rot huh? pet tegen de muur. Hey, nee, nee, nee, nee, nee. Dan gooi je mij maar door, me flikkers. Hier, uit de weg, Volk. Laat hem. op, laat het op. Laat hem op, me Willem. La. Daar hebben de de jongens gezegd. Want daar hebben de meswijk, niemand, niemand dat alleen niet op die. Maar Willem Detailer was mij. En een eh een troontje voor de Ja, er is iets gebeurd vannacht. Wat dan? Ik ben toch de hele avond bij je geweest? Later. Hé, hey burger. Meer moeilijkheden? Nee, meester. De politie is mijn beste kamerad. Ik had graag een inlichting voor u. Bent u advocaat van een uh, zekere Van Barse van de Financiële Unie? Nee. Kent u een privé? Ja, ik heb hem wel eens ontmoet op een cocktailparty of zo. Hoezo? En op die cocktailparty heeft hij misschien mijn naam daar wel eens genoemd? Dat zou ik niet weten. Je ja, wacht eens. Ik heb het over jou gehad in verband met je mes. Hij stond van Bosje daarbij. Nou, sloeg je me dood. Waar ben ik geschonden? Het is onbetaalbaar. Bedankt, meester. Hij, hey Smietje, kom even hier naar de zaal Help maar even mee. Het bevalt mij helemaal niet, Bok. Mijn nee, nou ook niet. Ik heb nagedacht. Kijk eens aan. Weet je, als die Fanny zo op de dijk schakelder... hadden wij dat toch moeten kennen. Eng, moe. Ja, ben. Gaat nadenken. Ga nou, nee. <laughs> Ganaal, pakken we het Leidse plein. Hoe is het? Privé, van Hol. Bij jou al genoeg. Zo. Zie mij het even mooi in de picture. Gisteren voet er ook al iemand naar Ook zo'n privédetective. Jij ziet Fanny, hier. Ja. Zie je niet? Nooit. Ze had nooit in die rommel moeten beginnen en daar ben zo ook nog eens een gek dus. Wat heet, altijd lazer en zo Moet ik niet in mijn zaak. Weer hem uit, hoor. Ze is een mooi uitgekotst hier in de buurt. Ah, goed. Ze is een beetje vreemd? Wat ben ik? Wat is de hele bende hier? Hm? Ja, vroeger was het een leuk meisje, hier. Ja, ja. Uh, wanneer heb je dat laatst gezien? Oh. Een paar weken geleden. Ah. Daarna niet meer. Die is gevlucht. Oh. Voor een oude man heeft ze een keer zo'n oog geslagen. Ken je die vind? Nee. En de laatste keer dat ik er zag, had ze van die grote blauwe plek in haar hoofd. Oké, okay, bedankt, hè. Drink wat van We zijn de lulzen die Fanny niet heel snel vinden. Huh? Logica, Bonk. Logica. Van Borst heeft probeerd Fanny te vermoorden. Hmm. Toen heeft hij een particulier regisseur geschakeld om haar te vinden. dus dat hij het moment heeft gedacht dat hij er echt zou gaan zoeken. Hmm. En als die particulier regisseur er gevonden heeft, zal hij het weer proberen. En van die moord worden wij beschuldigd. Ach, Dat kan toch zomaar niet? Dat kan wel, Bonk. Wat krijgen we nou? Wie ben jij? De ga je spijt van krijgen. Wat hebben ze eigenlijk met Van Borsen? Ah, Van Borsen. Dan moet je ze heel goed naar me luisteren, Billy de Ik ben helemaal niet verbaasd om jou ook maar iets te vertellen. Oh. 2000? Het gaat niet om het geld. Het gaat me meer om, ja, wat zal ik zeggen? Uh, uh, uh. De eer. Waarom nou zo hardbonk? Wat heb je nou? Het laat iemand nog eens hartstikke dood. Ja, hem toch nog. Lekker bultje. Met hem naar buitenbonk en stop hem die pistool weer in zijn hand. Maak even de op? Hé, hey, stoer! Ik stoer toch niet, hè? Ja, met Klimmi. Zeg, ligt een dronken man aan de overkant, die moet je weg laten halen. Dat is geen gezicht, hoor. Ja, schande voor de buurt, zeg. Ja, hij had een pistool in zijn hand. Gik, hè? Nee, we zijn vlug doorgelopen, zegt mij veel te gevaarlijk. Nee, niks te danken, hoor. Oké, okay, ja. Oh, oh. We vinden die meid nooit. We zullen wel moeten. Ze is als de dood voor die stiefvader. Ja. Hé, hey, goeiemorgen, horen, Nu? Je bent er niet aangekleid. Ja. Ja, goed inspekteur. De stoelen wil mis laten zien. Over een kwartier komt hij me halen voor het ziekenhuis. Eén ding. Van Bos heeft ons gevraagd om op de dijk rond te leiden. Fanny kennen we niet. Begrepen? Uw dronken man, Glimmie. Hij had een vallen van nog eens een hand. Wat kwam hij bij je doen? Bij mij? Waar klets je in godsnaam over? Vooruit, anders laat ik je vastzetten. Verdacht van moord. Nou, nog mooier. Met welk bewijs? Dat daar is mijn stijl niet toe. Ik ben geen moordenaar, dat weet je. Dat weet ik. Maar dan kan ik kan het je verdomd lastig maken. Geloof dat maar. Wat wou hij van je? Hij wilde weten wat ik met Van Borzen besproken had. Ach. En wat heb je nog gezegd? De waarheid. Wat ook Van Borzen wilde rondleiden op de dijk. Ja, ik wel bijna de wolven op elkaar hè. Tja, weet je wat het is? We wisten namelijk niet zeker of het dezelfde man was waar jij over belde. Wil je een lift? Het lijkt me veiliger. Nee, ik loop niet. Goeie, oh, ja. maak mijn mes terug. Volgens mij heeft hij niets met de moord te maken. Overigens hebben we het lijk kunnen identificeren. Het is van Helberg. Hoe weet u dat? Van de Duitse ambassade. Hij heeft ze een briefje geschreven waarin stond dat er niet overkwam... ...de politie ingeschakeld moest worden. Die man is een eentje achter Van Bors aan. Hij was op het spoor van een grote economische zwendel. Daar zijn mensen bij betrokken waarvan het politieke verleden nogal duister is. En dit zijn hun methodes. De jongen, dat past er precies in de straatje in die rijke paard, Ga maar na. Straks gaat hij naar de politie en zegt dat ik met zijn dochter hou, dat hij met drie brieven van duizend gulden heeft geworden met het breken. Nou nee. en? Nou en? Straks vinden ze die meid met mijn mes in de lijf. Jouw mes? Ja, zie zie gisteren maar een gat of zo laagjes zweden. Wie kan dat een gat hebben? Weet ik niet. Wanneer is dat gepikt? Weet ik niet. Waar dan? Weet ik niet. Oh, verdomme, jij weet ook niks. Wat ik wel weet is dat iemand dat heel duur gaat betalen. En wat wil je aan doen? Als ze zouden de drie mij vinden. En als ze het gevonden ah, Breken naar de brouwschaal. Ah, nee, moet ik. Zeg je toch? Goedemiddag. Ik zeg goedemiddag. Ja, ik hoor je wel. Na twee maanden. Hoor je wat ik zeg? Twee maanden. Twee maanden lang hoor je niks van hem. Je wacht en je wacht. Misschien belt hij zijn moeder eens even, hè? Maar niks, hoor. Je bent lucht. Lucht. En dan een bedachter is hij. Hop. Zomaar. Als meneer uitkomt, wil meneer wel even bij zijn oude moeder langs komen. Nou, laat ik meneer dan zeggen dat ik mijn enigskind kind niet als een hoop strombehandeld wenst te worden. Vuile gannef. Je kan het gehak zakken. Klaar? Het is wie zo ver, hè? Nee, het is niet zo ver. Geen moeder kan het verdragen door de enigste kind zo honds behandeld te worden. Geen moeder! Iedere week een andere drill in je bed. Maar je eigen moeder is alleen maar goed genoeg als je net alles zit. Als het je goed gaat, niet dat. Ben toch Tom domme niet de eerste, de beste. Nou, waar zou ik nou anders naartoe moeten? Waar zou ik nou naartoe moeten als ik echt hulp nodig heb? Uh. We zijn net naar binnen, we blijven hier wachten, oké? Okay. Noche en que no conocimos. Y ahora tú, que tú te con sin razón, Ay, me deja muy solo corazón. ¿Qué será de mí? Madre que solón. me de ja, maar dat betaal ik niet voor een pilsie hoor. Van mijn leven niet. Nee, moeilijkheden, bonk. We hebben er misschien dus wel een tientje, maar. Over. Kunt u, juffrouw, ja. is me niet te vragen of ze even een drankje pils komt drinken? Ja. Ja? We zijn zo'n beetje particulier recensieus. We zijn jullie gestuurd aan mijn stiefvader. Dit is drinken? Een zin tonnig graag. Hola. tonnig, wat kan met daar in beeld gaan? Ik ga naar binnen.